De Kok met het NOS-journaal. Een militair van de landmacht die vrijdag tijdens een oefening in een zwembad onwel werd... is afgelopen nacht aan complicaties daarvan overleden. De man werd met spoed opgenomen in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Het Saoedisch consulaat in Istanbul heeft Turkse regisseurs verboden een auto van het consulaat te doorzoeken. De auto met een kenteken werd eerder vandaag aangetroffen in een ondergrondse parkeergarage... 15 kilometer van het consulaat waar de Saoedische journalist Khashoggi is gedood. CNN Turk meldt dat de auto morgen toch zal worden geïnspecteerd. De politie heeft de parkeergarage voor het publiek afgesloten. Moskou speelt op een wapenwetloop... als de VS weer kernraketten gaat ontwikkelen... in strijd met een verdrag uit 1987. Dat heeft John Bolton, de veiligheidsadviseur van president Trump... te horen gekregen op bezoek in het Kremlin. Dit weekend deed Trump weten dat de VS zich uit het INF-kernrakettenverdrag... uit 1987 wil terugtrekken. Een woordvoerder van Poetin zei dat Rusland zo nodig in actie komt... om het machtsevenwicht te herstellen. Vanavond spreekt Bolton nog met de Russische minister van Buitenlandse Zaken... Lavrov morgen gaat hij langs bij Poetin. Peter Maas, de trainer van voetbalclub Lokeren... is gearresteerd in het grote onderzoek naar fraude en matchfixing... melden Belgische media. Het is nog onduidelijk waarom Maas is gearresteerd. Morgen moet hij voor de onderzoeksrechter verschijnen. In totaal zijn er al 29 mensen gearresteerd... in het kader van de fraudezaak in het Belgische voetbal. Maas is de tweede trainer die is opgepakt. Het weer vanavond en in de vroege nacht zijn er opklaringen... waarin het afkoelt naar zo'n 4 graden. Morgen staat er een stevige noordwestenwind. Het is bewolkt en vooral in het noordoosten kan soms een beetje regen vallen. Het wordt een graad of 14 dan. Ook woensdag bewolkt en kans op regen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.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 Yet I bet you rich as hell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 Like a princess perched in her electric chair And this one more beer and I don't Back the That's what you said. That's what you said. And you should know you leave. I'm hollow. I need.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 It hurts Running out more, we're finding more ways. If you need it all, we'll try to.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 send you some bits, and I'm like hell nah. Been, I've been waiting. Hell nah. I want that cruel cool love. I've hell nah. Been waiting too long. Waiting. Hell nah. I want that cruel cool love. Body on my, losing all my innocence. Yeah, body on my, finding all my innocence. Yeah. Body on my, losing all my innocence. Yeah.